Dit is de Bredenburg naar Rotimer Plaat. De Bredenburg naar Rotimer Plaat. Dit is Willem Ruijs. Ik hoop dat Jan Wolkers aan de andere kant staat. Hallo Jan, ben je daar? Over. Dit is de Bredenburg naar de Rotimer Plaat. Dit is Willem Ruijs naar Jan Wolkers. Hallo Jan, ik hoop dat je er bent. Over. Dit is de Bredenburg naar het eiland Rotterdam-Plaat. Bredenburg naar de eenzame man op Rotterdam-Plaat. De Bredenburg naar Jan Wolkers. Hallo Jan, dit is Willem Ruis. Ben je daar over? Hallo Willem, Willem van der Uilen mag ik wel zeggen. Uh, hoe gaat het? Hier gaat het uitstekend. Uh, ik wil een paar dingen vragen. Kan je mij uh, zeggen hoe die vogel, uh, die nijlgansen Nijl, en me zo. ...precies heten en als de uitzending begint zeg jij dan iets van... ...dat de mensen die dat opgespoord hebben zo even zo'n kort berichtje over. Ik zal dat doen, dat is de Nijlgans of Egyptische gans, zo heet die. Ik wou even hier vandaan zeggen, ik heb een korte inleiding... ...ik roep dan uh, of jij dat verstaan hebt, of er contact is inderdaad... ...dus we gaan ervan uit dat we in de uitzending pas contact hebben. Je moet dan meteen overgeven, dus dat je niet een lang verhaal hebt... ...want dan heb je je eerste vraag... En die vraag is of je toch nog een keer duidelijk kunt maken wat het belangrijkste aspect van het alleen zijn is voor jou. Want uh, dat komt in de inleiding tot de uitdrukking, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Is dat begrepen Jan, over? Ja dat is begrepen Willem. Zeg Willem, zou jij nog eens voor mij na kunnen kijken, dat zal de krant van zaterdagochtend zijn. Hoe het met die mensen afgelopen is dat ongeluk op de afsluitdijk, aan het eind van de afsluitdijk wat ik gezien heb, over... Ja, dat zal ik doen. Uh, ik zal kijken of ik dat. Uh, uh... Dus de krant van zaterdag geweest, is het niet uh, in de krant van maandag gekomen? Over? Nou, dat denk ik niet. Het ongeluk gebeurde vrijdag. Huh, toen ik naar jullie toe kwamen en dan komt het zaterdag in de krant. Huh? Ik hoop niet dat het in de krant staat. Dan is het niet zo. Nou ja, het was wel ernstig hoor. Maar ik weet niet of er doden bij zijn geval of ernstige wonden. Over. Goed, dat doen we. Zeg Jan, uh, het is drie minuten voor twaalf. Jij krijgt het programma direct te horen met uh, de inleiding, met de muziek dus. En daarna zitten we in de uitzending en dan reutelen we, een, uh, reutelen we een, zoals dat heet, een heel eind weg. Oké, okay, is dat begrepen? Nog vragen van jouw kant over... Ja, dat is begrepen. Er zijn geen vragen meer. Ik geef nu over en wacht rustig tot de uitzending begint. Uh, nog één opmerking van onze kant. Probeer zo lang mogelijke verhaaltjes te maken. En naar het eind toe, als we dus, uh, je hebt een horloge bij je vermoed ik. Naar het eind toe, als we naar de zeven minuten gaan, niet zo lang meer. Hè? Dat we ertussen kunnen komen, zodat we op tijd kunnen afsluiten. Over. Ja, dat heb ik begrepen. Ik zal het dus kort maken. Uh, lang maken bedoel ik. Maar naar de tien minuten toe korter, uh, dat je dan uh, even tussen kan komen. Over. Nou krijg je het programma. Fijn dat je het begrepen hebt. Het programma komt er nu aan.